Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt dat bestaande medicijnen mogelijk werken tegen het Zika-virus. Het gaat onder meer om de werkzame stof van een medicijn tegen lintwormen. De wetenschappers hebben chemische verbindingen gevonden die de vermenigvuldiging van het Zika-virus kunnen stoppen. Het gaat om een laboratoriumexperiment. De onderzoekers hebben het nog niet op mensen getest. In Zwitserland wordt een straaljager vermist. Het toestel van de luchtmacht verdween aan het eind van de middag in de buurt van Soesten in het kanton Wallis. In de straaljager van het type FA-18 is plaats voor één persoon. En nog het lot van die piloot is niets bekend. Het Zwitserse ministerie van Defensie heeft een grootscheepse zoekactie op touw gezet naar het toestel en de piloot. In België hebben vijf mensen kort vastgezeten vanwege de brandstichting van vannacht bij het Forensisch Instituut in Neder-Overheembeek. Ze worden nu niet meer verdacht van betrokkenheid bij de zaak. Niemand raakte gewond bij de brand in het Nationaal Instituut. De schade aan het gebouw is wel aanzienlijk. Geen Stijl-verslaggever en actievoerder Jan Roos wordt lijsttrekker van de Partij voor Nederland, VNL. Dit laat de partij via Twitter weten nadat Roos het nieuws zelf al had gelekt op de site van Geen Stijl. VNL is mede opgericht door de afgesplitste PVV-kamerleden Louis Bontes en Johan van Klaveren.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 ZFM Met nu ZFM Cinema Ja, goedemavond, oftewel Bontamotte Maandag 29 augustus de tijd 21 uur en bijna drie minuten geweest. Tijd voor CFM Cinema. Met filmmuziek en meer. Samenstelling en presentatie. Auko B. En uh, we gaan filmmuziek draaien. De eerste films uit het eerste uur. Film Bobby over Bobby Kennedy, uh, the Boyhood, What If... en als cowboyfilm Navajo Joe. Maar we beginnen natuurlijk... En dat is voor de laatste keer met de hit van de maand. En dat is van de Duitse saxofoniste Katja Riekerman. En dat nummer heet Blues for Joe. Amen. Mm -hmm. Katja Riekerman, dat was de laatste keer alweer voor Katja Riekerman. Omdat het de laatste keer van augustus is. Dus de volgende keer een hele een nieuwe hit van de maand. En die laat ik vandaag nog een keer horen omdat ik hem zo mooi vind. Ja, Katja Riekerman, Duitse saxofonist, speelde samen hier met Jo Bonamassa. En de hele maand augustus hebben we deze CD gedraaid. Een prachtige CD van Katja. Never Stand Still heet de CD. CD 2015. Doe ik het uit mijn hoofd hoor. De nieuwe hit van de maand is uit een film. En die film heet Peter en de Draak, een echte Walt Disney productie. Maar je weet er, tegenwoordig er heel veel mooie nummertjes in tekenfilms of andere films verwerkt. Denk maar aan uh, Ellie Goulding in Fifty uh, States of Grey. Of denk aan uh, Pink, uh, Just Like Fire in uh, Alice Through the Looking Glass. Of, nou er zijn talloze voorbeelden. En ik heb het idee dat dit ook wel weer een hit gaat worden. En dit is het nummer... Something Wild, en dat wordt uh, eigenlijk op de viool gespeeld door Lindsay Sterling, en uh, Andrew McMahon, een singer-songwriter, die speelt de piano en zingt zijn muziekje. Ik ga eens even kijken waar ik hem heb gezet. Uit Peter en de Draak. Even kijken hoor. Peach Dragon, komt hij? You had your maps drawn You had other plans to hang your hopes on Every road they led you down felt so wrong So you found another way You've got a big heart The way you see the world, it got you this far You might have some bruises and a few scars Know you're gonna be okay, and even though you're scared, you're stronger than you know. If you're lost, I'll wear the lights up. caught and all the stars are hiding that's when something wild calls you home Aanstekelijk muziekje zou ik bijna zeggen. En het doet me ook een beetje denken... aan een inzending voor het Eurovisie Festival. Ik dacht van Denemarken, Noorwegen. Iets met die, ook zo'n viooltje erin. Nou, en, waarschijnlijk heeft het wel potentie. Lindsey Sterling. Uh, Something Wild featuring Andrew McMahon. En uh, ja, Lindsay, wie is Lindsey Sterling? Nou, ik, ik zit hier op YouTube te kijken naar het filmpje. Heeft bijna, zie ik al, 5 miljoen... Uh, uh, views gehad, dit filmpje van uh, Lindsay Sterling, Something Wild. Uh, zeker de moeite waard om even te kijken op YouTube. Uh, Lindsay Sterling, geboren in Santa Anna, groeide op in uh, Gilbert, Arizona. Heeft meegedaan aan Amerika's Got Talent. Ging in de kwartfinale onderuit. En uh, ja, de, ze heeft één zin gezegd die me wel wat uh, deed. Veel mensen hebben me verteld dat de stijl die ik heb en de muziek die ik maak onverkoopbaar is. Maar de enige reden dat ik toch succesvol ben... is omdat ik trouw aan mezelf gebleven ben. Nou, dat is wat veel muzikanten maar voor ogen moeten houden. Dan komt het allemaal goed. Maar ja, als je geluk hebt, en dat heeft ze wel gehad... 5 miljoen views en uh, allerlei optredens. Als je haar playlist, als je kijkt waar ze allemaal optreedt... aan de lopende band Lindsay Sterling. En dit wordt de hit van de maand uh, september. De film Peter en de Draak komt in Nederland in uh, oktober. Begin oktober op, in de bioscopen. Uh, ja, kom ik bij een andere mooie film... De film Bobby Kennedy zit mooie muziek in, onder andere deze. ritme van Zandvoort. Ja, en deze fraaie muziek komt allemaal uit de film Bobby, de film over Bobby Kennedy. Een film uit 2006, als ik me niet vergis. Uh, Regie Emilio Estavez. Het is een, uh, ja, een uh, semi-historisch filmdrama. Het speelt eigenlijk in een hotel een hotel waar Bobby Kennedy gelogeerd heeft. We dachten dat, die, uh, dat er een moordaanslag op gepleegd werd. Er zit heel veel ouderwetse uh, popmuziek in natuurlijk ook eigen muziek in en die is gecomponeerd door uh, Isham. Uh, maar ik draai nog wat van de bekende popmelodietjes die erin zitten, Simon Carfunkel. Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping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 Talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said, I you do not know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 out its warning in the words that it was forming and the sign said the words of the Dat allemaal uit film Bobby, uh, een mozaïekfilm. Dus dat wil zeggen dat er een aantal hoofdpersonen zijn die gevolgd worden op een dag. Uh, uh, en dat verhaal vloeit in elkaar over. Wat grappig is van The Sound of Silence, daar zijn ook een aardig wat uh, covers van. En ik zal er twee laten horen die wel grappig zijn. Dit is van een cultbeentje zou ik zeggen. Los Mustang en El Ritmo del Silencio. Vieja amiga oscuridad, contigo quiero conversar, poco importa ya lo que yo vi, mas siempre estará dentro de mí una extraña pesadilla con la luz de Neón y el ritmo de ja, grappig vind ik dat. En dit is ook een hele mooie. Die is nog wat nieuwer. Deze is uit 2015. Ik dacht de Australische zangeres was Natalie Prof. The Sound of Silence Live at the Spacebomb Studios. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again.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 Ja, tot zover een aantal covers. Een cover moet wel iets toevoegen. En dat, dus, dat doet Natalie Pras zeker. Side by side, het ICD waar dit nummertje op staat. Ik keer terug naar de soundtrack van Bobby. En ik doe nog eentje van de soundtrack uit Bobby, Stevie Wonder. Ja. CFM Cinema. Mijn naam is Alcol B. En we draaien filmmuziek. En dat is nu aan de beurt de film Boyhood. En dit is wel een heel bekend melodietje, een muziekwerkje wat daarin zit. Vijf sterrenfilmen, die zijn toch niet zo heel vaak op televisie. En deze film is vrijdag 2 september om vijf over negen op Canvas. Het verhaal, het is eigenlijk een soort tijdsdocument. Het film is van Richard Lenkletter. Met in de hoofdrol L.R. Coltrane, Patricia Arquette en Ethan Hawke. Amerikaanse indie regisseur uh, Later, uh, is gefascineerd door het thema als tijd, groei en toeval. En die vormen dan ook de bouwstenen van Boyhood. De opnames van dit ultieme uh, beelddoemstdrama... over de schooljaren van een hele gewone Amerikaanse jongen... Uh, duurde twaalf jaar. Tussen 2002 en 2014 kwam de cast en crew jaarlijks samen... om een nieuw hoofdstuk aan de film toe te voegen. Het resultaat waarin we de hoofdrolspeler Coltrane... letterlijk zien opgroeien van snotneus tot volwassenen... is een zeldzaam aangrijpende uh, filmervaring. Juist omdat de grootste opzet zo bescheiden is uitgewerkt... De film Boyhood. En daar zit... Ja, omdat we een tijdsdocument in hebben ze uit verschillende periodes muziek gebruikt. En ook onder andere deze van uh, Paul McCartney, Band on the Run. Boom, boom. De vrijdag 2 september uh, om 9 uur 5 over 9 uh, op uh, uh, Canvas zijn Boyhood. Nog nooit gezien? Kijk dan. Nog één nummertje. De Black Keys. Sees Long Gone. zover Boyhood. Een aanrader om die film te kijken. Uh, ja, wat we uh, ook in dit programma wel draaien, is wat andersoortige muziek. Een beetje uh, ja, computerwerk, zou ik maar zeggen, van A.C. Newman van een film What If. Uh, dit nummer heet At the Movies in the Changing Room. Ja, dit is het film. What If? Is aanstaande woensdag 31 augustus op televisie op RTL 5. En met in de hoofdrol uh, Daniel Radcliffe. Je kent hem wel uit de Harry Potter-serie. Is eigenlijk zijn eerste uh, realistische rol in een uh, nieuwe film. De film is uit 2013. Het gaat over Wallace en uh, Chantry. Uh, Chantry heeft al jaren een vriendje. Maar ja, het is toch een beetje wachten totdat de twee voor zichzelf toegeven hoe ze, ze bij elkaar passen. Een Iers-Canadeze indie romcom eh, kreeg voor de Amerikaanse markt de bravere titel What If. Is een aardig film met ook wel aardige muziek van A.C. Newman. Nog eentje om het niet af te leren en dat is het nummer Beach Bummer. Film What If. Aan woensdag 31 augustus op RTL 5. Hoofdrol Daniel Radcliffe. Uh... Het ritme van Zandvoort. Ja, je luistert naar CFM Cinema. En uh, dan draaien we het laatste kwartiertje van het eerst weer altijd wat westernmuziek. En dat is deze keer Navajo Joe. Muziek van Ennio Morricone. Toen muziek uit Navarro Joe, een film uit 1966, een echt spakket western wester met een overal Burt Reynolds. Dit uh, is ook hetzelfde film. Ik zal eens kijken of er nog een goed nummertje bij zit. Uit Navajo Joe. Een gewelddadige bende bandieten moordt een complete indianenstam uit. De enige overlevende is Joe. Hij zweert wraak te nemen en gaat helemaal alleen achter de moordenaars aan. 1966, hè? Van EN Ja, ik had wat western muziek beloofd, maar ik zie dat ik eigenlijk maar heel weinig geselecteerd heb. Ik had alleen maar een faro Joe geselecteerd en ik zie dat, dat er toch wel heel veel kraak in zit, omdat die echt een hele oude is. Dus ik kies er gewoon voor om nog wat muziek van de Ennio Morricone te draaien. Het zijn niet allemaal Westerns. Dit is Red Sonja, maar het is gewoon een heel mooi thema. Hij zat naar het Westernkwartier, maar deze keer geen westermuziek. Ik had wat weinig westermuziek klaargezet. En dit was maar wel muziek van Ennio Morricone. En dat is deze ook van uh, het de muziek van Ennio Morricone. En daar hoort deze ook bij. Maar dit is, uh, dit is een cd'tje. We love Ennio Morricone, cd 2007. Maar daar staan allemaal nummers van Morricone op die gespeeld worden door anderen. En dit is de uh, uh, Ecstasy of Gold door Metallica. luisteren uit de Eerste Uur van CFM Cinema. Mijn naam is Algo B en we hebben filmmuziek gedraaid. Veel popmuziek. En na de klok van tien gaan we verder met het draaien van filmmuziek. De wat meer rustige films, soundtracks. Onder andere King Kong. Twee nieuwe films. Uh, Florence Foster Jenkins. De, en, en ook een hele nieuwe film is Ben Hur. Met muziek van Marco Beltrami. Ook Shine and the Fly.